Uit extern onderzoek blijkt dat er bij de bond inschattingsfouten zijn gemaakt. De KNVB wil alles zo snel mogelijk in ten en met Paul bespreken. De VS levert Oekraïne nog eens 820 miljoen dollar aan militaire hulp. Het gaat om onder meer nieuwe raketsystemen en systemen die bescherming bieden tegen luchtaanvallen. Die moeten Oekraïne helpen zich beter te verdedigen tegen Russische aanvallen van lange afstand. Het is het veertiende militaire hulppakket van de VS aan Oekraïne sinds het begin van de oorlog. In totaal hebben de Amerikanen al voor 8,8 miljard dollar aan wapens en andere militaire hulp geleverd. Een man die in Franeker werd aangehouden door de politie is daarbij overleden. De man verzette zich hevig toen hij werd aangehouden, om hem te overmeesteren gebruikte de politie pepper spray en een taser. De man raakte bewusteloos en overleed. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.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 Is de Zij u, deur. Ben al, al bloque. cerebro al blokkeer, Cerebro, die la John blow. Jonger dieper, jullie kennen Yeah, yeah, yeah, yeah. Wat pasa, er? pasa, gebeurt es lo que le pasa, que cuando se pone triste, is teteo se le pasa, Allá va con su culota, ay, cuando sale de ZANG EN MUZIEK Het station met patent op de zon. Zie 24 uur per dag. Hete zomerhits.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 6.9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 Het voelt net of ik jou al jaren ken. Als ik dit door vertel, dan lijkt ik wel gek. Alles voor jou, voor jou, voor jou, Heb ja. dat jij aan mijn kop gaat. En ik mijn hoofd weet daar niet meer op laat. Maar wat jij niet weet is dat ik nog steeds. Dat is geen opbouw als een koplamp. En nu zit ik hier al day. Aan het eind van sport 2, waar ik jou verloren Oh.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 de trein, maar ik weet niet eens waarheen Maar dat is geen probleem Hoe ik je zag je zo verdween En ik praat nu al een tijdje Over je en niemand die meer luistert Maar ik zoek je, wil je, moet je Schatje, bij mijn website als ze boeter Oh, als ik kon het liedje voor je schrijf Vind jij dan wel de weg naar mij Want met je blik verdoofde jij mij En het voelde maar ik kan het ook mis hebben, mis hebben Hoe ik jou even mis in de flitser Voor zou jij mijn hart kunnen breken oh, -oh, -oh. Ze is vertrokken met mijn hart Of Op Centraal Station oh -oh. nog te lang vraag ik me hart, Of zij daar nog komt oh -oh. Ik krijg het niet meer uit mijn vlucht voor het nog een lekker zetel moet ik hier iets voor de zink op de perron. Al moet ik slapen hier, ik word op centrals. Daar zonder is een hele kleine kans dat zij hier nog komen. Zie FM met een hoofdletter zetel van zon, zee, zandvoort en Zomerhit